Katrien Straatman met het NOS Journaal. Franse en Zwitserse straaljagers zijn vanmorgen ingezet... na een tip over een mogelijke bom aan boord van een Al vlucht Het toestel was onderweg van New York naar Tel Aviv. De anonieme tip kwam binnen bij de Amerikaanse autoriteiten op het moment dat het vliegtuig boven Frankrijk vloog. De Franse en Zwitserse autoriteiten besloten daarom... om voor de zekerheid straaljagers mee te laten vliegen. Inmiddels is het toestel veilige land in Israël. Er is niets verdachts gevonden.

Nederland mag twee genocideverdachten uitleveren aan Rwanda. Dat heeft het hof in Den Haag bepaald. Het hof veegt daarmee de bezwaren van de twee van tafel... dat ze in hun land moeten vrezen voor hun leven. De mannen wonen al jaren met hun gezin in Nederland... maar Rwanda wil ze vervolgen op verdenking van betrokkenheid... bij de volkerenmoord in hun land in 1994.

De Oostenrijkers mogen waarschijnlijk 2 oktober opnieuw naar de stembus om een president te kiezen. Eind mei won de onafhankelijke kandidaat met een nipte meerderheid van een kandidaat van de rechtspopulistische FPE. Die partij vocht de uitslag aan omdat zowel het stemmen als het tellen niet volgens de regels zou zijn verlopen.

En ook op 2 oktober mogen de Hongaren zich in een referendum uitspreken over het verplichte vluchtelingenquotum dat de EU de lidstaten wil opleggen. De Hongaarse premier Orbán verzet zich al langer tegen het opvangen van vluchtelingen. Vorige zomer plaatste Hongarije als een van de eerste landen een hek om mensen tegen te houden die via Hongarije naar Noord-Europa wilden reizen.

Het weer op dit moment motregent het hier en daar nog. Maar een gebied trekt oostwaarts, oostwaarts over het land. Vanuit het westen wordt het weer droog en dan breekt de zon straks door. En het wordt 18 tot 21 graden. Dit was het NOS. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Erwin de Hart van de ANWB.

De brug staat open in de A1 Amsterdam Amersfoort en daarom in beide richtingen bij Muiden Oost 4 kilometer file. A9 amsterdam Alkmaar staat een auto in brand bij de Wijker-tunnel 2 kilometer file. De tunnel is dicht richting het noorden. Op de A15 Gorkum richting Rotterdam 3 kilometer bij Sliedrecht. A27 Breda Gorkum tussen Hank en Gorkum 5 kilometer. Op de N3 Dordrecht Papendrecht tussen de A16 en de A15 6 kilometer. En tot zover de verkeers.

Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is zin in ZFM. ZFM. Met nu ZFM luncht. C'est un beau roman, c'est une belle histoire.

Ils avaient le ciel à portée de main Un cadeau de la Providence Alors pourquoi penser au lendemain Ils se sont cachés dans un grand champ de plaies Se laissant porter par le courant

C'est un beau roman, c'est une belle histoire, c'est une romance.

C'était fini le jour de chance Ils reprirent alors t -t il Chacun leur chemin Saluèrent la Providence En se faisant Un signe de la main Il rentra chez lui Là-haut vers le brouillard Elle est descendue Là-bas dans le

I'm mm not -hmm.

And now we're flying through the stars I hope this night will last forever

And what we see is no surprise. Got a feeling most of treasure.

the sweet green icing Lord

hands, feel the beat as you start to dance, hear the rhythm as you take your stance, feel the love and romance, mm -hmm. and stomp your feet.

these dreams again Yeah, I'm feeling

It's not unusual you want to be mad with anyone It's not unusual you want to be sad with anyone But if I ever find that you've changed at any time It's not unusual you were

you're moving so carefully, let's start living dangerously.

and dangerous

ik weet niet, laat mij gezellig, maar beter zeg ik niks Dan spring maar achterop, dan krijg je van mij een lift Spring maar achterop bij mij, achterop met fiets En ik weet nog niet waar we naartoe gaan samen, maar dat boeit me ook helemaal niet. Dan dus spring maar achterop bij mij, dan gaan we samen weg En ik weet nog niet waar naartoe, maar dat maakt niet uit, want ik ben wel de weg

Granted. I've made my mistakes Wake up, let's not break up